6 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Bij de NS verdwijnen de komende jaren waarschijnlijk 2300 arbeidsplaatsen... van het hoofdkantoor tot in de trein. Het personeel kreeg vandaag te horen dat de NS vanwege de coronacrisis... bijna anderhalf miljard euro moet bezuinigen. Het spoorbedrijf wil het verlies aan arbeidsplaatsen opvangen door natuurlijk verloop. China is tijdelijk gestopt met het importeren van varkensvlees van vier Nederlandse bedrijven. Dat zou zijn gebeurd na de recente besmettingen op een markt in Peking... waar importvis en vlees wordt verkocht... Welke bedrijven zijn getroffen door de maatregels onbekend. Ook is niet duidelijk hoe afhankelijk ze zijn van de export naar China. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gestegen naar 32. Twee meer dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Verder meldt het RIVM dat er twee nieuwe doden zijn bijgekomen als gevolg van het coronavirus. Waarmee het totaal aantal sterfgevallen op 6107 komt. Het Capinoballet en EuroSonic Noorderslag krijgen de komende vier jaar toch weer subsidie van het Rijk. Het zag ernaar uit dat ze geld kwijt zouden raken na een negatief advies van de Raad voor Cultuur. Maar de Tweede Kamer wil dat minister van Engelshoven toch geld geeft. De Nederlandse atleet Rolf B., die in Hongarije vastzit voor drugshandel, is door de rechter veroordeeld tot vijf jaar cel. Medeverdachte Gertjan N kreeg ook vijf jaar. Het Hongaarse OM wil hogere straffen en gaat in beroep. De twee werden vorig jaar augustus betrapt op muziekfestival Siget. Ze verkochten drugs vanuit hun tent. Bij een aanval op een drukke veemarkt in de Afghaanse provincie Helmand zijn volgens de autoriteiten 32 burgers omgekomen. De overheid en de Taliban beschuldigen elkaar van de aanval. Het is de bedoeling dat de Afghaanse partijen volgende maand verder praten over vrede. Het weer, bewolking en op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond en vannacht is het een graad of 13. Morgen meer bewolking en wat regen. Later meer regen in het zuiden. En ongeveer dezelfde middagtemperaturen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 nog geen standbeeld heeft... Er is een petitie, las ik op Facebook, waar je een handtekening kunt zetten om voor een standbeeld van Dolly te gaan in plaats van alle dubieuze historische figuren die een standbeeld in Tennessee hebben. Er zijn al 3500 mensen die tot en met zondagavond al zo'n handtekening hebben gezet. Ja, als je hem wil zetten, zou ik zeggen ga eventjes googlen naar die website waar dat kan en dan gaat dat goed komen. Dit is de Netflix Radio Show. Twee uur lang weer country, bluegrass, amerikanen en folk. Iedereen van harte. Welkom en also a welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. De show zit weer bomvol met van alles en nog wat. En gaan we gauw we maar weer verder. Hè? Bluegrass van Unspoken Tradition, dit is At the Bottom Again. You had it all back to the stars. Brievenbus naar Whitfield, North Carolina. Voor de nieuwe single van Dustin Chapman. Die stuurde hem op via info at en deze single heet Slow Dance. and Instagram. Nashville Radio Show. Got me buzzing like NYC down on Broadway, smooth as a small town Tennessee whiskey. Dat was de nieuwe single van Danny McMahon uit Engeland. Hij heeft vorig jaar er al een award gewonnen en is daar artist of het jaar geworden. En ik vind dat dat eigenlijk in Nederland wel veel meer aandacht verdient. De muziek van deze meneer uit Engeland dus. De volgende single kwam ik bij Toeval tegen op internet. Ik ken het origineel van Miley Cyrus en toen vond ik hem al mooi. Dit is de versie van Tumakula Road en die heet The Climb. I can see it, that dream I'm dreaming. there's a voice inside my head saying, You're Every step I'm taking, every move I'm making Mooie versie hè, van The Climb, van uiteraard Miley Cyrus origineel. Maar dit was de band Timacula Road. We gaan met Americano voor jullie draaien uit Nederland. De band heet Crimson Inc. en dit is Black Coat Blues. En daarna is het volgens mij tijd voor National Legends. En gaat Joopje iets vertellen over het jodelen in de countrymuziek. MUZIEK Free. he told me he was sorry but it's just economy well that's okay Legend hebben we het over. Ja, precies, het jodelen. De jodel is in Amerika geïntroduceerd in de vroege 1800s door wie? anders als de Duitse immigranten in Pennsylvania. Later in de 1800s werd het een populair iets in optredens van de zogenaamde traveling minstrels. Als je dan naar deze tijd toe trekt, was het een ongelooflijke foute groep blanken die zich zwart schminkten en optredens verzorgden voor wie er dan ook maar wou nou komen kijken. Um, voor een van de eerste opnames van wat toen nog mountain music jodeling werd genoemd, want country en Western, dat was als zodanig nog niet bekend, is van George George Watson en het, en het nummer heet Sleep, Baby Sleep. Le dit bewaard is gebleven. Dit was uit 1911 een opname van een wasserol dus nog voordat we de normale bekende zwarte vinylplaten platen hadden uit 1911 dus. In 1928 het prille begin van de countrymuziek wat toen nog vaak hillbilly music of mountain music genoemd werd, neemt ene Jimmy Rogers de eerste Amerikaanse jodel op. Een mix van Afrikaans-Amerikaanse blues en volkmuziek wat leidde tot de blue jodel nummer 1. Zou voor Jimmy nog een hoop Blue Jodels volgen. Dit was in 1928 Blue Jodel nummer 1... en in 1930 nam hij al Blue Jodel nummer 8 op. En een hele hoop van die nummers... zijn in de loop der jaren heel veel gecoverd. Jimmy wordt trouwens tegenwoordig gezien... als uh, de vader van de huidige countrymuziek. Een echte legende dus. De eerste dames die de studio ingingen... en aan het jodelen sloegen... waren de Kekkel Sisters. Zij traden op in onder andere de Crandall Opry... en in die tijd even populaire... National Barn Dance. Ze waren razend populair door hun aparte manier van jodelen. We gaan terug naar 1938. Hey Het lijken wel een paar kakelende kippen. Dat waren de Zurich Sisters, en beter bekend als de Kekkel Sisters. Dat was waarschijnlijk omdat hun achternaam uh, in die tijd een beetje moeilijk uit te spreken was. Uh, in de loop van de jaren 40 en 50 wordt de jodel nog populairder. En dat omdat er wat films waren met wat jodelende acteurs erin. Gene Autry bijvoorbeeld, maar ook Roy Rogers. Na de jaren 50 loopt de populariteit van het jodelen behoorlijk terug, maar toch komt de jodel nog steeds vaak voorbij in de hedendaagse countrymuziek en er zijn heel veel covers gemaakt. De volgende cover, het stukje wat we laten horen, is een cover van de Blue Jodel nummer 8, ook wel de Mules Killers Blues genoemd, en die is bijvoorbeeld ook gedaan door Elvis Presley. Dit is de versie van Dolly Parton. Voor ons hele nummer van deze week gaan we luisteren naar een hele jonge Casey Musgraves. Dit is What Happened to the Jodeling Cowgirls. Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Op volgende week.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 En dat nummer heet Tail Light. We gaan wat volk voor jullie draaien. Zij komt uit Amerika. En in 2018 bracht ze haar debuutalbum uit. Inmiddels heeft ze al heel wat nummers op haar naam staan, zoals Wallace Song, oftewel Sage Bush. Dit is Hedley McCall Thaxter. Like a Sage bush Goes by in a blink, we ain't slowing down to stop and think. That's the way it goes when you're in love. Leuk ook, die folkmuziek. Hier bij de National Radio Show wordt er natuurlijk ook altijd aandacht aangeschonken. En natuurlijk ook een Americana, bluegrass en countrymuziek. En er is het nu weer tijd voor te worden. De nieuwe single van Lockland. Dit is Made for Mornings. my sleeping, this is too good to be dreaming. you. Touch me some. That's where Son. I'm a Carolina farm boy, don't mean no harm boy, country loving son of a gun It seems to fit right in Later on when the lights are gone I'm dreaming while the tree frogs hunt country-loving son of a gun. Het is tijd geworden voor onze maandartiesten. Dit keer een nummer wat hij niet uh, zelf als eerste uitbracht. Maar Elvis Presley deed dat in 1972. Alhoewel uh, Elvis dus de eerste was die dit nummer uitbracht... is Willie Nelson, degene die er het grootste succes mee scoorde. Hij behaalde er zelfs nog een paar Grammys mee. Dit is Always On My Mind.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 Mooi of niet? We gingen eventjes zwijmelen met kaarsjes erbij. Willie Nelson en Always On My Mind. En in de tweede uur hoor je natuurlijk ook nog een nummer van onze maandartiest. Gaan we nu naar ons Spotlight album. En dat is een album wat in 1974 werd uitgebracht door de Southern Rock Band, de Marshall Tucker Band. Het is een dubbel album en dat heet Where We All Belong. En er staan echt heel veel mooie nummers op. Ik heb echt moeten kiezen welke ik voor jullie zou draaien. Maar ik heb uiteindelijk voor deze twee in het eerste uur gekozen. Heard it in the last song en daarna driving you out of my mind. Dit is het Nashville Spotlight Album.